Marks Brothers Radio Show Advocatenkantoor, Flywheel, Suister en Flywheel. Vandaag deel 19, Zwendel per strekkende meter. Kantoor? Nee, hij is niet eens in de stad. Ja, in Florida. Hij is namelijk curator van Hotel De Palmboom geworden. Hm? Ja, failliet. Nee, niet het hotel. Zijn assistent, meneer die is er ook niet. Nee, is onderweg naar Florida om meneer Flywheel een handje te helpen. Ja, nou goed. Maak ik wel een notitie dat u gebeld hebt, hè? En dan de heer Flywheel wel terug. Ja, goed. Ja. ja, u spreekt met de balie van het Hotel de Palmboom. Nee, onze nieuwe manager, de heer Flywiel, is er momenteel niet. Nee, u spreekt nu met Samson. Ik ben de plaatsvervangend manager. Oh, een cover laten staan? Ja, nou, ik stuur meteen een kruier naar het station tot uw dienst. Balie? Balie? Ja, Piccolo? Ja, jij daar? Ja, meneer. Zeg, de gast op kamer 422 heeft de koffer laten staan. He, haal even naar beneden en laat een kruier hem naar het station brengen. Sorry, meneer, maar de piekeloos zijn in staking. Ik uh, kan u dus niet helpen. Zeg, wat krijgen we nou? Oh, waar is jullie veurman? Ja, je bent ik al, meneer Simpson. Zeg, wat heeft dit allemaal te betekenen dan? Wij scheiden er mij uit, meneer Simpson. Huh? Ja, de hotelleiding heeft nou al lang genoeg gecoeineerd. Hé, hey, Jim, Tony, hier komen we, jongens. De kogel moet namens eens een keertje definitief door de kerk. Zeg maar luister nou eens. je kunt toch niet zomaar niet... Of tot... wij dat kunnen, We hebben nou al een maand geen salaris meer gehad. Wij willen geld zien. En anders, vart. Maar mijn beste mensen, nou niet opgewonden raken. Jullie weten hoe het hier bij het hotel ervoor staat momenteel. Precies, toch is precies, precies. Ja, maar... Daarom zeggen wij ook... Betalen en na direct. Af. Voor niks werken kunnen we overal. Ja toch? Ja, ja, jongens, Juist, jongens, ik ben hier mijn plaatsvervangend manager. Jullie moeten de zaakje eerst maar even opnemen met de heer Flywiel. Hij is door de baas hier en hij gaat over de standjes. Oh, kijk, daar komt hij net aan. Meneer Flywheel. Ja hier, meneer Flywiel. Jullie ja, die ziet voor een spannende samenzwering. Nee, nee, nee. Hij heeft een van de gasten per ongeluk soms zijn rekening betaald? Nee, maar... nee. We willen dat u gaat betalen. Zo is dat. Zo is dat, meneer Glaarwiel. Wij willen ons geld. Je wilt je geld? Ja. Je bedoelt dat je mijn geld wil. Ja. He? En is dat eerlijk? Vraag ik soms om jullie geld. Hm? Stel je voor dat de Franse soldaten aan Napoleon om hun geld hadden gevraagd. Zeg, wat zouden we dan van Amerika zeggen worden? Ja, ja. maar die soldaten hebben wel mooi hun geld gekregen. Precies. En wat is er van Napoleon geworden? Nee, nee maar waarde vrienden, nee, geld maakt niet gelukkig. En geluk maakt geen geld. Dat, dat zou een spreekwoord of een gezegde kunnen zijn... Maar, maar, maar daar ben ik niet helemaal zeker van. Wij willen ons geld, punt, uit. Luister, ik zal jullie eens wat beloven, jullie allemaal. Als jullie mij in dit hotel trouw blijven en als jullie meewerken, echt hard meewerken, nee. hè, dan vergeten we alle gezeur over geld en samen maken we van dit zootje ongeregeld een echt gastvrij hotel. Ik leg bijvoorbeeld uh, schrijfpapier op de kamers. En als volgend jaar de zaken beter lopen, dan doe ik er zelfs enveloppen bij. Ja... Niet. Ik laat op welke kamer een extra deken neerleggen. Hè? En het personeel hoeft daar geen BTW over te betalen. BTW? Belasting op toe te dekken waren. Ja, denk toch eens na. Denk toch eens aan alle mogelijkheden die uitgerekend Florida jullie kan bieden. Kijk naar mij! Kijk nou eens, een week geleden kwam ik naar dit zonnige oor. Zonder een cent op zak. En nog geen zeven dagen later heb ik al een stuiver op het zak. Ja, sorry, hoor sorry. Wij willen ons loon. Loon? Ja. Dus jullie willen loonslaven worden. Is dat het? Nee, natuurlijk niet. Oh nee? En wat denk je dan? Maakt loonslaven tot slaven? Het loon. Nee, vrienden, ik wil dat jullie vrij zijn. Vrienden wees vrij, Eén voor allen en alle voor mij. Ik voor jullie, jij voor hem. En He, voor haar, vijf voor tien. Wat? He? Vijf voor tien? Is het al zo laat? Dan moeten we allemaal als de bliksem aan het werk, hè. En vergeet één ding niet, hè. Zit niet in over jullie salaris. Want dan kan je het toch niet. Ja, niet. Nou ja, nou, nou, goed, hoor, nou goed, dan. Als, als u dan maar wel weet... ...dat ons geduld wel op begint te raken. Nou, Kom op, jongens. Aan de slag. Hé. Hey. Hallo, paas. Hier ben ik dan. Ja, ik ben bang dat ik dat zie. Ik wist helemaal niet dat je zou komen, Ravelli. Waarom heb je niet even een telegram gestuurd? Oh, kijk, ik wist dat ik zou gaan, dus toen dacht ik, nou, dan neem ik dat telegram maar mee. Dat bespaart verzendkosten. Hier heb ik het. Ik lees het wel even voor. Beste baas, stop. Heb grote problemen, stop. Stuur alsjeblieft direct 100 dollar stop, getekend stop. Stop! Je zei dat je grote problemen hebt. Wat dan? Grote problemen om die 100 dollar los te krijgen, baas. Nou ja, laat me zitten zeg. Nou je toch eenmaal hier bent, kan ik je net zo goed de kamer bezorgen. Geef me je koffertje maar. Hé! Hey! Zo te voelen zit er niks in. Klopt, baas, maar uh, ik zorg wel dat die vol zit voor ik weer vertrek. Oh ja, en wat mijn kamer betreft, ik wil een mooie grote kamer zonder bad. Zonder bad? Oh, dus je blijft hooguit maar een maand of zes, zeven? Nou, wat dacht je van een mooie suite op de derde etage? Nee, ik heb liever een smartlap in de kelder, baas. Het is dat ik er te lui voor ben, hè? Anders smeed ik je nou al het hotel uit. Geen zorgen, baas. Met mijn hulp gaat u hier eens even een grote schoonmaakbeurt houden. Ja, ja. Die hulp van jou, die ken ik, zeg. Loop ik hier straks ook nog de bedden op te maken. Luister, Ravelli. Ik moet dringend een boel kasgeld zien los te krijgen. Nou heeft dit hotel hier in de plaatsjes Pollenbo binnen... En palmboom buiten een heleboel stukken grond die ook met faillissement horen. Oh, oh ja. En nou wil ik eens kijken of ik een aantal van die percelen grond kan verkopen. Als jij zo nou zolang hier op de balie past en de zaak een beetje in de gaten houdt... ...dan kan ik eens kijken of ik op de een of andere manier een openbare verkoop kan organiseren. Oké, okay, baas. En ik, als ik in de hal een interessant persoon zie zitten, dan ga ik wel even lobbyen en... Ja, uh... en als ik wat mis, dan weet ik bij wie ik het kan zoeken. Nou, tot straks, hè. Ja, met het zenuwcentrum van Hotel de Pallenboom. Ravelli is de naam. Ijswater op kamer 340. Is dat zo? En waar heeft u dat dan? Oh, u wilt wat ijswater? Ja, dat is een andere koek. Heeft u toevallig ijs? Nee, ik ook niet. Nee, het is Pallenboom binnen. Hè? Altijd zon, maar geen sneeuw en ijs. Oh, maar u staat erop dat u ijswater krijgt. Ja, weet u wat? Maken ze een paar diepvries uien schoon. Springt het ijswater vanzelf uit uw ogen. <lacht> Wat een mop, hè. <lacht> uh, hey? Zeg het eens, meneer Flywheel. Zeg Ik heb net bij toeval gehoord dat er illegaal gebokerd wordt op kamer 420. Nee. We moeten daar onmiddellijk iets doen. Ren naar boven, klop op de deur en kijk of je een stoel voor me kunt reserveren. Oké, okay, Bart. Wally. Balie! Waar blijven ze nou? Hé, hey, jij daar. Waar... Wie heeft dat dienst aan de balie? Ja, zo'n beetje domme man met een bril, een sigaar en een snor. U lijkt wel een beetje op hem. Een... Meneer Flywiel, meneer Flywiel, meneer Flywiel, ja, dat is de naam. Oh, meneer Flywiel. Vertel het is hollepot. Uh, nou, meneer Flywiel, als gast van dit hotel, ja, waar u de manager bent, ja. vind ik dat ik u moet laten weten dat een van uw ondergeschikte in uh, Ravelli de gasten beledigt. Ik wil de ijswater. Een Ravelli die hier de gasten loopt te beledigen, ja. maar dat kan niet. Dat hoort toevallig tot mijn taken. Maar daarover later, mevrouw morley luisteren. U bent precies de vrouw die ik zoek. Oh. En of u het nou leuk vindt of niet, ik ga u eens uitgebreid informeren over de prachtige landhuizen spijt, die we hier maar. gaan bouwen. Nee, nee, meneer Flanagan, dat spijt me ontzettend maar Weet u dat Palmboom binnen en Palmboom buiten het grootste ontwikkelingsgebied is na uw boerenfamilie? Oh. We, weet u dat Florida de top is van Amerikaan, palmboom binnen de Flop van Florida. Ja, maar dat hebt u me gisteren ook allemaal over wel, Jawel, maar toen heb ik per ongeluk een comma vergeten. Oh. Luister, luister. Binnenkort is hier een openbare veiling. Kunt u voor een habbekrats een lapje grond kopen. Mm -hmm. Hier, in vogelvlucht op maar 2500 kilometer van uw woonplaats New York. En 2900 kilometer in, in vliegersvlucht. Oh, ja. Palmboom binnen, palmboom buiten. De plaats voor iedere hals, domkop en brekenbeen. Dit is het meest exclusieve woongebied van heel Florida. Daar woont namelijk geen sterveling. Het klimaat. Oh, ach. Vraagt u mij eens naar het klimaat? Nou, goed dan. Vooruit dan. Hoe is het? Leuk dat u dat vraagt, het klimaat. Ja, nou, ons devies is... ...palmboom binnen, geen sneeuwstreel te zinnen. En palmboom buiten, naar ijs kun je fluiten. Ja, en neem nou bijvoorbeeld het klimaat, hè. Oh, nee, dat hebben we al doorgenomen. Ja. Nee, nee, nee, neem de flora. Over. Daar komt dat Florida natuurlijk vandaan. Maar goed, waar vind je zulke brandnetels, dovennetels en madeliefjes? Weet u dat het jaren heeft gekost om de maden en het liefje bij elkaar te brengen? In het begin mochten ze elkaar niet eens. Oh, oh kijk nou eens naar de fauna. Oh ja, daar wilde ik van u heel in het bijzonder naar kijken. Naar de ja, Flywheel? Ja, en daar vraag ik natuurlijk vooral uw aandacht voor de koeien. Meneer Flywheel? Oh, maar ik bedoel dat niet per se persoonlijk. Oh, nee, nee, ik wijs u er alleen maar op dat deze plek bij uitstek geschikt is voor het kleken van koeien. Of hoe dat dan ook heet. Meneer Flywheel, mag ik alsjeblieft ook iets zeggen? Nou, dat denk ik niet, want er is toch iets heel belangrijks dat ik ja. u als toekomstig inwoonster van Palmboom buiten onder de aandacht moet brengen. Kijk, heeft u ooit aan uw situatie op 65-jarige leeftijd gedacht? Nee? Nou, toch kan dat zo te zien morgen al zijn, hè? Vandaar dat ik u zeg, koop nu hier uw lapje grond. Bouw een landhuis, monster aan bij de marine. Ontdek een nieuwe wereld en bouw een pensioentje op. Meneer Flywheel, ik moet u echt gaan. Ja, nog één ding. Ik wil u dolgraag een stukje laten zien... ...van de rioolbuizen die we hier gaan aanleggen. Rioolbuizen? Kijk nou eens naar dit heerlijke stukje pijp. prachtig. Oh, ja, Ja, ik zie dat u een kenner bent, hoor. Dit stukje hier heeft 20 centimeter als formaatje. Maar de toekomstige eigenaars mogen natuurlijk ook een hele andere maat bestellen, hoor. Als we het niet eens worden, dan gooien we de zaak dus noods voor de Hoge Raad. Kan ik u nog een stukje vertrouwelijke informatie geven. Opperrechter Joeks is gek van diametersje 20 Of van een vette cheque smeergeld. Dus dan weet u dat alvast. Is de heer Ravelli aanwezig? De heer Velly, Wie zoekt mij? De heer Fly wil u graag even spreken. Oh ja? Ja, ja, deze kant op, Ravelli. Zeg, luister eens, we kunnen voor dit hotel nog een heleboel centjes vangen, Over een half uur hou ik een openbare veiling... ...en dan ga ik een paar stukken grond in palmboom binnen bij OpBot verkopen. Je kent het begrip OpBot toch, hè? dat roep ik steeds tegen Bobby, mijn hond. OpBot, jammer. OpBot. donder opBot. Hé, Au. Bobby Bobby, op, op, hey, op. Waar was ik nou gebleven? Oh ja, oh ja, die openbare veiling. Nou, nou moet je het volgende doen. Hè? Ja, maar. Jij gaat onopgemerkt tussen de omstanders instaan. Ja. En je blijft met je pikken van een portemonnee af. Hè? En, en je stimuleert het bieden. Oké, okay, baas. Ik simuleer wel hoor. Maar bieden en laten gaat in één moeite door. Kijk, terwijl ik bied, laten zij hun portemonnee. Nou ja, je ziet maar, je ziet maar. Nou wat dat bieden betreft, stel iemand roept 100 dollar, hè. D dan roep jij 200 dollar. Maar had iemand anders al 200 dollar gezet, dan roep jij natuurlijk 300. En zo jaag je de boel maar op, hè. Als er nou helemaal niks wordt geroepen, dan begin je gewoon met 100 dollar, begrepen? Ja, maar hoe weet ik nou dat niemand iets roept? Rund die je bent, als ze niks roepen, dan hoor je dat toch? Ja, dat weet ik zo net nog niet, hè. Misschien stond ik wel niet te luisteren. Ja, maar als je niet luistert... Dan hoef je toch ook geen antwoord te geven. Ja, nou begrijp ik het zelf, geloof ik ook niet meer, zeg. Nee, hoe dan ook, als we goed verkopen, zorgen we ervoor dat jij een leuke commissie krijgt. Fijn, baas, altijd al lid van zoiets willen zijn. Maar krijg ik ook geld? Ja, dan kun je dan als commissielid mooi zelf verzorgen. Nou, je weet wat een platte grond is, hè? Tuurlijk, baas, zo'n stuk land met allemaal boerderijen erop. Ravelli, dat heet platte land. Oh, wacht even, baas, platte grond. Ja, mijn tante Meri heeft dat. Ik hoor het mijn oom Rufus nog zeggen. Goh, Mary, als ik zo jouw platte rot zie, schiet me gemoed vol. Ja. En als ik jou de volgende keer tegenkom, Ravelli, help me dan even herinneren dat ik niet met je praat. Je weet toch wel wat een perceel is, hoop ik? ik ben niet achterlijk. Van Gogh, die had veel penselen. Hey, laat ik proberen de zaak zo eenvoudig mogelijk aan je uit te leggen. Nou ja, als u dit per se wilt, baas, ga je gang. Nou. Eet ik intussen peperceli peperceliesoep op. Huh? Nou. Kijk nou eens op deze overzichtskaart. Ja, ik doe die hier. anders, baas. Hier, hier zie je palmboom binnen. Ja. Hier ligt palmboom buiten. Nou, ligt er wel. Nou, kijk, en dit hier, hè? Dat is de kokusnotenberg. Ja, ja dat ja. ken ik, ja. Dan ligt hier een stuk moeras. En bij die tweesprong hier, hè? Ja. Precies aan de rechtertand van die vork. Tand van die vork ja, ja. De skoop is nooit te diep. Ja, waar ze dat eethuisje hebben, hè. Waar je die lekkere kokosnotenpudding kan eten. Nee, dat ligt op de linkervork van de splitsing. Oh, ja. Maar je eet toch met je handen, dus wat maakt het uit? Nou, hier, hier komt een rusthuis voor blinden. Nou, met het oog uit. op het uitzicht. Ja. En uh, dan is hier het woongebied. Oh, dus daar wonen mensen. Nee, vee! Oh! Ja, daar wonen natuurlijk ook wat mensen, bepaalde mensen. Hè? Jij zou daar bijvoorbeeld ook best kunnen aarden, Ravelli. Ja. Zo tussen de koeien. Huh? De enige nadeel is dat de chocoladefabriek ernaast staat, maar ja... ...als je niet tegen de lucht kan, dan zou je nog deze kant uit kunnen gaan. Kijk, naast de kunstmestfabriek. Ja, ja. ja, dat wil zeggen als de mensen van de kunstmestfabriek... ...jou daar kunnen luchten, hoor. Die mensen zijn... ...die mensen zijn dol op een baas. Dol op jou? Ja, ja zeker. Wij zien ze je als grondstof. Nou, wat staat er nog meer op deze kaart? Oh ja, ja, kijk, hier loopt de rivier. De kokenstoptevaart. Ja. Ja. Met er allemaal aanlegstijgers voor de jachten. Heen de jachtdrijf, jacht jachtvlooien, jacht. Ik doe net of ik niks gehoord heb. He? Nou, dan is hier nog een schiereilandje. En dan kom je weer bij palmboom buiten via een brug. Waarom een brug, Baas? Omdat er water tussen zit. Dat schiereiland en dat land Ravelli met een hele sterke stroom. Dus als jij pakweg met je paard aankomt rijden, hè. En je wilt naar de overkant peddelen. Nou rest je dat niet. Ja, maar wie wil er nou de overkant peddelen als hij een paard bij zich geeft? Oké, okay, Ravelli, geef het op. Er loopt een tunnel naar het vaste land. En net zei je nog dat het een brug was. Goed dan. Maar het is ook maar een noodbrug. Een noodbrug. Oh, spelen we nou echt echo's. Een noodbrug. Door Remi Vassolassi, het. Precies, gis, mis gis, as. Oh, een asbestbrug. Dat is een goede baas dat raadseltje moet kon houden. Een noodbrug, asbest. Oh, dat moet ik nog vragen. Wat is dit? Een groen gekleurd vakje met allemaal kruisjes erop. Kerkhof, Ravelli. Oh, het is op de dode dood niet makkelijk om daarop te komen hoor. Ik heb nou wel een wachtlijst van 50 personen. Maar als jij erop staat, zet ik je helemaal boven aan de lijst hoor. Nou, ja, maar dat vind ik zo zielig voor die andere mensen, Baas. Ik weet het niet hoor. Ik vind het zo moeilijk om in dat soort zaken houding te vinden. Simpel, Ravelli, gewoon horizontaal. Nou, we gaan naar de veiling, hè. Weet je het nog? Als iemand zegt 100 dollar... Dan zeg ik 200 dollar, baas. En als iemand anders dan al 200 dollar heeft gezegd... Dan roep ik 300 dollar. Prima, Ravelli. Prima. Je hebt het goed begrepen. Je weet waar de veiling houden, wordt. Nee, baas. Dat heb je me nog niet verteld. Luister, je loopt hier de straat uit, hè? Ja. Tot je aan de rand van het Roerwoud Toch komt. Toch niet meer kent. Ja ja. ja, ja. Dan sla je rechtsaf. En dan zie je een open veldje... dat voor deze speciale gelegenheid... ...is afgezet met noodhekken Noodhekkerbaas. Noodhekken, baas. Doe en nee, hè, was er niet nog een keer, alsjeblieft. Dames en heren. Dames en heren, als sheriff van Palmboom binnen... ...Palmboom buiten en Kokosnottenberg... ...heet ik u welkom op deze openbare veiling. Waarop door de curator van het failliete hotel Palmo een aantal per grond behorende bij de inboeren van het hotel bij oppot zal worden geveild. De opbrengst van een en ander zal worden besteed om de diverse schuldeisers te betalen. Ik geef graag de leiding van dit gebeuren nu over aan de heer curator Waldorf T. Vlaibiel. Uh, u bent zover meneer Vlaibiel? Ja, nou, nog één seconde graag uh, sheriff. Ravelie. Ja baas. Zorg dat ze pieten blijven hè. Ik zeg 100, jij 200, zeg ik 200, zeg jij 300. Geen hey, zorgen baas, ik bied ik bied wat jij niet biedt. Wat bied je dan? Bied je, dan grote, Baas. Alweer een bom. Daar gaan we mensen. U bent nou palmbo binnen, een van de mooiste plekjes van heel Florida. Natuurlijk moet hier en daar nog wat verbeterd worden hoor, maar dat geldt voor ons allemaal natuurlijk, hè. De percelen die worden aangeboden, we horen allemaal tot het directe woongebied. Ieder stuk grond ligt op een steenworp afstand van het station. En zodra er genoeg stenen zijn geworpen, zal het station ook daadwerkelijk worden gebouwd. En dan mogen hier nog 800 huizen neergezet worden, dus u bouwt maar aan, hè. Leuk stenen villaatje, houten chaletje, betonnen fletje... ...en als het door het ziekenfonds betaald moet worden, een hutje van pleisterwerk... ...iedere koop valt onder de bekende fluiwielgarantie. Als uw nieuwe bezit niet binnen een jaar in waarde verdubbeld... ...dan heeft u pech gehad. Nou, dan beginnen we nou met perceel 20. U heeft de plattegrond voor u, hè? U ziet, perceel 20 begint rechts van de Lendelaan. U weet wie Lende was, hè? De uitvinder van het Lendenwater. Nou, dit perceel is drie meter lang. Anderhalve meter breed en duizenden kilometers hoog. Wat mag ik horen? Zet u erin, dames en heren. Ieder bot is welkom. Nou, zal ik dan maar beginnen. 200 dollar. Heel goed. Meneer, 200 geboden. Wie meer dan 200 dollar? 300 dollar. 300, een hele andere meneer bood dus 300 dollar, hè? Mag ik 400 horen? Oké, okay, 400 dollar. Dames en heren, dit stuk is praktisch verkocht. De hamer gaat zo vallen. Oh. Zo vallen dat de hamer daarna nog een keer valt, maar dan vele malen harder, is voor mij een zekerheid... waar ik me nu al op kan verheugen, vandaar mijn haast. Eenmaal, andermaal... 500 dollar. Nog iemand anders, voor 600. Oké, okay, 600 dollar. Verkocht voor 600 dollar, inpakken voor meneer Valli en doe er een takje giftige klimop bij. Goeie vrienden, beste mensen. De koper van het vorige perceel gaat dus nu doodgelukkig naar huis, hè? En nu zijn we zo gezellig onder elkaar zijn, dan gooi ik nummer 21 in de aanbieding. U ziet dat lapje grond rechts van u, met die gezellige palmbomen erop. Wat hoor ik voor perceel nummer 21? 200 dollar! Man, alleen de melk in die kokosnoten, daar is al 200 dollar, maar het gaat toch fietsen? 200 dollar! Hier ben ik weer terug van weg geweest, 400 dollar! 500 dollar. 600, 700 en 800 dollar, wat kan het mij schelen? Ja, natuurlijk, wat kan jou het schelen, maar wie denkt er aan mij? Verkocht, aan meneer kan mij het schelen, voor 800 dollar. Gravelli, ik hoop toch dus zo dat je gaatjes krijgt in al je tanden en kiezen... ...en dat je pijn moet lijden, van aap 6 tot 9. Mensen, de volgende zwendel. Nee, per se bedoel ik, is nummer 22. Een mooier stuk grond vind je in heel Amerika niet. Wat zet u in voor percel nummer 22? 100 dollar. Verkocht voor 100 dollar? Helemaal, ja, ik bied 200 dollar. Jammer, had ik je bijna te pakken gevellen. Gaat hij weer, hè? Wie biedt 300 dollar? 400. 400 geboden, hoor ik 500. 500 geboden? Dat wordt dan gelijk 600. 700, Oké, okay, maar een spelletje, man. Ajajajaj, 800. 800 dollar geboden voor het mooiste plekje van heel Amerika. Hoor ik 900 dollar? Voor het mooiste plekje van het westelijke halfrond. Van het hele halfrond. De meneer die 700 bood. Wil die niet 900 zeggen? Hey, hey, hey, hey. Hey, uh, wil die meneer die 700 zeggen? Dan misschien nog een keer 700 zeggen. Hey, hey. Misschien wilt u dan 600 dollar bieden? Oké, okay, als hij 600 zegt, dan zeg ik 700 dollar. Misschien wil die meneer met die krakende stem. Dan 500 dollar roepen! Er is als hij 500 zegt, zeg ik 600, hij 600, ik 700, hij 700, ik 800, hij 800, ik 900. En toevallig heb ik de cijfers boven de duizend ook op school geleerd. Misschien niet meer in de goede volgorde, maar als het eenmaal aan het bieden gaat, hoger, hoger, hoger. Nou, je moet eens kijken hoe hoog je gaat als ik je straks in mijn handen krijg. Perceel 22, verkocht aan Gavelli voor 800 dollar. Hé, hey, Gavelli. Zie je die boom daar links van je met die mooie vogel? hè? Doe mij nou eens een plezier. Neem je stropdassen, ga je even verhangen. hè? mensen. Ravelli, let even niet op. Wat bieden jullie voor perceel 24? 50 dollar. Verkorten, 50 dollar. 200 dollar geboot. Haha, ha, die Ravelli, te laat. Nou ja, ja, het ja, ja. ja, bieden dan zelf maar op. Hè. Ik ga naar mijn groot grondbezinsspeling voor landverrovertje. Ja. Hé, geestig. Dat betekent, vrienden... Dat we ons ongestoord kunnen gaan bezighouden met perceel nummer 25. En wat is dat wel, perceel 25? Dat beste mensen is een stuk grond waar u met z'n allen op staat. Misschien zouden ze vriendelijk willen zijn om uw voeten even op te tillen, dan kunt u het beter zien. Dan zult u misschien zeggen: ja, maar dit stuk is niet zo groot. Dat klopt, maar u mag net zo diep graven als u wilt. Het is allemaal van u, allemaal in de koop inbegrepen. Bovendien is het hartstikke goedkoop en zoals u nu direct al zal blijken, want wat mag ik horen voor perceel nummer 25? Hè? Kom op, beste mensen, roep eens wat, ieder bot is welkom voor dit schitterende perceel nummer 25. U mag bieden voor dit prachtige stuk grond met toebehoren. Hè? Luister, als er niemand naar bot doet, dan kan ik net zo goed ophouden. Hè? Wacht, ik heb een geweldig idee, weet je wat we doen? We verklaren alle aankopen van Ravelli ongeldig wegens doorgestoken kaart. Gooi je alle percelen op een hoop en gooi je alles opnieuw in de verkoop. Dus wat mag ik horen voor perceel nummer 20 tot en met 26? 400 dollar! 500! 500 gemoden, wie maakt er 600 van? 600 dollar! Kijk, dat is een man met visie. Wie maakt er 700 van? 700 van mij, meneer Fadiel, 700. Ja, zij heeft televisie. 800 dollar! En deze gebonen. man heeft een oogafwijking, En Ja hoor. De fluit van de chocoladefabriek van de kunstmestfabriek geven het duidelijk aan: tijd voor de lunch. Dus de hele handel is verkort voor 800 dollar aan de meneer die dus dringend een bril nodig heeft. Hey, een ogenblikje, meneer Flywheel. Ik ben een van de schuldeisers van het Hotel de Palmboom. En dus erg geïnteresseerd in de uitleidelijke opbrengst van deze veiling. U zult dat kunnen billigen. Ik heb bemerkt dat u ontzettelijk een einde hebt gemaakt aan het bieden. Ik moet u zeggen dat de schuldeisersverminning zijn... ...dat u al deze grond onmogelijk... ...voor een totaalsom van 800 dollar kunt verkopen. Oh, nee. Oh, nee. Wat is 800 dollar op onze totale vordering? Ja, ja, ho, ho, 800 dollar... ...waarvan eerst mijn kosten als curator nog had moeten, hè zodat ik genoodzaakt zal zijn op behalve het geld... ...ook nog eens al de asbakken de washandjes uit het hotel mee te nemen... ...om een beetje kiet te spelen. Hé, hey, uh, baas, baas. Wat is er nou weer, Ravelli? Heeft u alles verkocht? Verkocht? Ah. Heeft praktisch alles weggegeven. Maar de dingen dan die ik gekocht had. Sorry, Ravelli. Maar mijn plicht als curator... ...noodte me om in te grijpen. Spijt me, maar je bent dus even landeigenaar af. Oef, wat een geluk, baas. Hoezo? Ik heb toevallig net ontdekt dat dat land dik zwaard is. Het is hartstikke vervuild. Vervuild? Ja, baas, je kunt er als mens onmogelijk op wonen. Maar waarom dan niet, Ravelli? Nou, dan liep net een man met een boor op al die percelen. En overal waarin mijn effe in de grond stak die boor kwam van die vuile, vieze, vette olie naar boven. Ja. Ja. Ja. En dat was aflevering 19 uit het speciaal in 1932. Voor Groucho en Chico Marx geschreven Radio advocatenkantoor Flywheel, Scheister en Flywheel... in de bewerking van Chris van Hoorn. Met Luc Lutz als Waldorf die Flywheel... Pieter Lutz als Emmanuel Ravelli... Maria Lindes als Miss Dimple, de secretaresse. En verder de stemmen van Jules Royaerts, Joris Lutz, Jaap Stobbe... en Allert van der Schier Geluiden Jan Zeidel, technische realisatie Tom Prudon en Monique Stam. Productieassistentie Marga Oskamp, regie Hero Muller en redactie Justine Pauw.